12 uur, het NOS-journaal door Alt Megens. Goedemiddag. Geen economische groei, maar krimp zegt nu ook het CPB. De militaire vakbond maakt zich zorgen over de patriot missie naar Turkije. En dossiers van jeugdzorg die verdwijnen te snel. Het weer vanmiddag bewolkt en nevelig. Op de meeste plaatsen is het droog en blijft het ook droog. Misschien dat het later vanmiddag nog even opklaart. De temperatuur stijgt bij een zwakke tot matige zuidoostenwind naar 5 of 6 graden. Morgen veel bewolking, dan in de loop van de middag vanuit het zuidwesten regen. En pas tegen de avond bereikt die regen het noorden en daar kan dan wat sneeuw vallen. Het Centraal Planbureau voorspelt voor volgend jaar geen economische groei, maar een krimp. En het begrotingstekort blijft boven de 3 De decemberramingen van het CPB vallen een stuk slechter uit dan die van september. En dat komt allemaal door een slecht derde kwartaal, zegt Johannes Hers, hoofdramingen van het CPB. Ja, de Nederlandse economie doet dit jaar en volgend jaar slechter dan inderdaad verwacht. Dat komt eigenlijk vooral door het slechte derde kwartaal van 2012. En dat werkt ook door naar 2013. En verder is het buitenlandbeeld, de omgeving, zeg maar, die is ook verslechterd sinds september. Aangeschoven is economieredacteur André Meinema. André, vorige week kwam de Nederlandse bank ook al met sombere voorspellingen om, om dezezelfde redenen. Voortschrijdend inzicht stellen we vast? Ja, want de Nederlandse bank en ook het Centraal Planbureau die zitten nu verder in het jaar dan in september. En dan zie je meer, want dan zit je dichter op de cijfers... weet je ook wat er de voorbije maand natuurlijk is gebeurd. En dus als je meer ziet, dan weet je ook meer. Net als bij, bij weervoorspellingen, vijf dagen vooruit is lastig. Als je uh, drie dagen vooruit zit je er dichter op, uh, weet je meer. En is dus het vaak ook trefzekerder dan uh, zo'n lange uh, termijnvoorspelling. Ja. En als je zo'n CPB dan ook hoort, uh, de heer Hest, die zegt ook van... ja, het derde kwartaal was gewoon verrassend slecht. Uh, slechter uitgepakt dan men aanvankelijk in september nog uh, misschien dacht en hoopte. Nou, en als het minder gaat in de economie, dan kost het uiteindelijk meer... Je hebt minder inkomsten aan de belastingkant. Bedrijven verdienen minder en dragen minder belasting af. Burgers eh, raken misschien werkloos en dragen minder belasting af. En uh, bedrijven die uh, ontslaan mensen, waardoor mensen weer werkloosheidsuitkeringen moeten krijgen. En daardoor gaan de uitgaven van ja. de overheid weer omhoog. Dus alles bij elkaar kost veel meer. De gevolgen, maar heeft u ook uitgelegd waarom het in één keer dan slecht is gegaan? En waarom is daar niet uh, ja, dat v men voor, niet voor Ja, vooral uh, buitenland en okay. ook binnenlandse bestedingen. De overheid zet, zet de hand op de knip. Uh, de burgers uh, remmen af. En het uh, buitenland heeft minder vraag naar onze producten, omdat het daar elders minder goed gaat. En dus ze kunnen wij minder afzetten. En, veel en dat van, was in september niet te voorzien. En in september leek het nog wat beter te gaan dan men uiteindelijk zijn uh, uitgaven. Hm. Ja. Ja. Dus uh, de derde recessie? Uh, dat zit er aan te komen, ja. Ik bedoel uh, Sinds 2008 wordt het dan de derde recessie. En uh, wat erbij toe komt kijken, en ook is het heel veel voor de overheid natuurlijk, dat het begrotingstekort uh, ook lager uh, uitpakt. Men had gedacht 2,7% volgend jaar komt uit nu op 3,3% en dat is boven de norm van dat de Brussel. Teveel, hè? Dat is te veel, meer dan hebben we afgesproken. Ja. En dus uh, kan dat misschien wel problemen opleveren. Luister maar naar Johannes Hess. Um, nou ja, als deze raming zo blijft, uh, dan voldoet het EMU-saldo in 2013 dus niet aan die Brusselse eis. Um, hoe daar in Brussel mee omgegaan zal worden is ook nog niet helemaal duidelijk. Want het hangt ook een beetje af van hoe de situatie in de hele Europese economie ervoor staat. En het is uiteraard aan de politiek om te besluiten wat nu wijsheid is. Um, maar goed, los van de uitvoerbaarheid van extra bezuinigingen in 2013... is het natuurlijk wel zo dat extra bezuinigingen tot uh, minder besteedbaar inkomen... en slechtere consumptie ook weer negatieve effecten op groei leiden in de regel. Ja, André, wat is nou wijsheid? Nieuwe bezuinigingen, onvermijdelijk of toch nog even niet? Nou, niet gezegd. Het Centraal Planbureau zegt ook met zoveel woorden dat het, dat het eigenlijk momenteel wel genoeg is. Dat je de economie ook juist met meer bezuinigingen zou kunnen afremmen. En dat moeten we juist nu niet hebben. Ten meer dat we natuurlijk volgend jaar gaan we pas echte bezuinigingen merken in de portemonnee en daaromheen. Mensen die hun baan verliezen, bedrijven in problemen geraken. Ja, en dan wordt het nog, zeg maar, veel heftiger. Het kabinet heeft trouwens ook steeds gezegd bezuinigingen, nieuwe bezuinigingen, daaroverheen extra bezuinigingen is nu niet aan de orde. Uh, want, zeggen zij, we hebben altijd uh, twee keer per jaar, in het voorjaar en het najaar, dat we kijken naar de CPB-cijfers en Ramingen en daar baseren we ons beleid op. Maar we gaan niet tussendoor nog allerlei bijstellingen doen Ook niet doen van nu op basis van deze nieuwe CPB-cijfers? Nee, dat is niet ja. verstandig, want voor hetzelfde ja. geld is het over de drie, vier maanden iets beter dan we misschien nu al uh, verwacht hadden. Meevalletje misschien nog voor het kabinet zou kunnen zijn dat de 4G-veiling, die telecomveiling van afgelopen maandag, ja. of uh, vorige week vrijdag, die dan uh, zoveel geld heeft opgeleverd. Ja, dat is dan die 3,8 miljard. Misschien dat dat alleen wel te gunste is van ons uh, tekort. Te en zouden we misschien wel kunnen helpen... om dat tekort dan toch richting die 3 te krijgen. Wie en, weet. Wie weet is het dan in januari weer allemaal net even een slag anders. Dat zou wel kunnen. Dankjewel, André Meijema. In uh, kerkraden hebben brandweerlieden bij toeval... een ecstasy-lab gevonden in een boerderij. Vanwege de gevaarlijke stoffen die daar vrijkomen... is de omgeving afgezet. Mensen in de omgeving moeten deuren en ramen dicht houden. Brandweer in Kerkrade kreeg vanochtend een melding dat er rook kwam uit een loods achter de boerderij. Bij inspectie werd het drugslab ontdekt. Waarschijnlijk lekt een van de vaten met grondstoffen voor ecstasy. Brandweerlieden lopen in speciale pakken op het terrein rond in Kerkrade om niet blootgesteld te worden aan de giftige dampen. Militaire vakbond AFNP waarschuwt dat veel militairen. die gaan deelnemen aan de Patriot-missie in Turkije. niet goed zijn opgeleid. Volgens de bond komt dat doordat ook militairen van de landmacht. het hypermoderne raketafweersysteem moeten gaan bedienen. Tot voor kort was die taak alleen maar weggelegd voor de luchtmacht. AFNP-voorzitter Wim van den Burg. Ja, het heeft gewoon te maken met. vacatures uh, met die er zijn uh, bij de specialisten uh, op Patriot. Ja. Um, en nou goed, als zo'n batterij uh, of twee batterijen moeten worden ingezet... dan moet je natuurlijk uiteraard voldoende menskracht hebben... want je moet ook aan de bewaking denken. Uh, dus soort uh, 24 7 systeem natuurlijk, hè, voortdurend paraat... Uh, dan heb je dus gewoon menskracht voor nodig. Um, en ja, die mensen hebben dus... Uh, als je die niet hebt, dan moet je ze aanpullen. En dat gebeurt dus op dit moment. Althans in de voorbereiding, laat ik het zo zeggen. Wim van den Burg van de AFNP. Het ministerie van Defensie zegt dat de landmachtmilitairen genoeg getraind zijn... om mee te gaan naar Turkije... En de AFNP spreekt onzin, zegt het ministerie van Defensie. Twee Patriot-eenheden moeten volgende maand operationeel zijn. De populaire fotodeelservice Instagram... zegt dat het geen foto's van gebruikers gaat doorverkopen. Gisteren ontstond er wat ophef op internet... toen Instagram nieuwe algemene voorwaarden publiceerde. Daardoor zouden gebruikers vanaf januari... de zeggenschap over hun foto's kwijtraken. Volgens Instagram is dat niet de bedoeling. Er wordt de formulering van de gebruiksvoorwaarden aangepast... Volgens de oorspronkelijke formulering zou Instagram bijvoorbeeld... foto's die genomen zijn in een restaurant... aan dat restaurant kunnen verkopen zonder daarvoor toestemming te vragen... of de gebruiker daarvoor te moeten betalen. Dit is het NOS Journaal, het door Altmegens. Medewerkers van de spoorwegen zijn het zat dat ze op het centraal station in Rotterdam... de hele tijd worden belaagd door ontevreden reizigers. Volgens vakbond FNV Spoor hebben de treinreizigers veel klachten. De nieuwe dienstregelen niet helemaal zoals het hoort. De VIA komt niet of komt veel te laat... Uh, nou, het station uh, wordt natuurlijk ook uh, verbouwd. En er zijn allerlei situaties die gewoon uh, ja, te wensen overlaten. En daar begint het uh, personeel uh, ja, zorg over te krijgen. En uh, ze, ze willen gewoon dat dat uh, verbetert En uh, dat ze zich niet meer schamen uh, om in een uh, NS-uniform uh, in het station uh, rond te lopen. FNV Spoor stuurt daarom deze week een brandbrief naar de directie van de Nederlandse Spoorwegen. Mensen die in het verleden in de jeugdzorg hebben gezeten... kunnen hun dossiers nauwelijks terugvinden. Informatie wordt niet goed opgeborgen of te vroeg vernietigd. Voorzitter Ineke van der Zande van stichting Steunfonds Pro Juventute... legt uit hoe dat komt. Een factor is dat de bewaartermijnen verschillen. Die verschillen per soort hulp uh, of instelling uh, waar mensen mee te maken hebben. Als de hulp vrijwillig is uh, geboden, dat kan, dan is er helemaal geen bewaartermijn. En als we kijken naar de opgelegde hulpverlening, als er bijvoorbeeld sprake is geweest dat kinderen uit huis zijn geplaatst door een kinderrechter, dan zijn die bewaartermijnen heel verschillend. Pas onlangs, eigenlijk in 2006, zijn er bewaartermijnen afgesproken. Nou, u kunt zich voorstellen, daarvoor was het onduidelijk of niet het verschilt. En bovendien zijn er heel erg veel fusies en reorganisaties geweest. En in dat kader zijn ook heel do veel dossiers gewoon vernietigd als ze er al waren. Jeugdzorg gaat in 2014 over van de provincies naar de gemeentes. Van der Zande vrees daardoor het ergste. Ik verwacht dat de situatie nog onoverzichtelijker wordt. Wij zijn echt, ook als steunfonds steunfondsprojuventoeten, heel erg geschrokken. Ex-cliënten van de Jeugdzorg benaderen ons heel vaak... omdat ze stuk lopen op zoek naar hun eigen geschiedenis... op zoek naar hun eigen wortels. Dat zijn echt redelijk dramatische verhalen. Mensen komen er echt niet uit en weten bijvoorbeeld niet wie hun vader was... weten bijvoorbeeld niet waarom het gezin uit elkaar is gehaald op een bepaald moment... en lopen dus echt stuk op het reconstrueren van hun eigen geschiedenis... Dat dat vind ik schrijnend. Ineke van der Zanden van de stichting steunfonds pro Toete, Voorzitter is ze van die stichting. Van der Zande vindt dat de ministers van Justitie en Volksgezondheid... een wettelijke bewaartermijn moeten vastleggen voor de dossiers. De aandelen van Amerikaanse wapenfabrikanten... zijn ook gisteren weer minder waard geworden op de beurs. Het bloedbad op een basisschool in Newtown van vorige week vrijdag... heeft in de Verenigde Staten de discussie over het vuurwapenbezit aangewakkerd. Beleggers zijn bang dat er misschien beperkingen voor wapenbezit komen... die de omzet en de winst van de wapenfabrikanten raken. In Pakistan is het vaccinatieprogramma tegen polio stopgezet. Aanleiding zijn de aanslagen op medewerkers van Unicef... die vaccins toedienden aan kinderen. De afgelopen dagen werden negen VN-hulpverleners gedood, zegt Al Jazeera. In de Pakistanse stad Peshawar werden vanochtend drie hulpverleners doodgeschoten. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is nog niet opgeëist... In het verleden hebben de Taliban zich tegen de vaccinaties uitgesproken. Volgens die terreurorganisatie gebruikt het Westen vaccinatieprogramma's als dekmantel voor spionage. En de gezondheidstoestand van de Iraakse president, Talabani, die gisteren is getroffen door een hersenbloeding, is iets verbeterd. De artsen in een ziekenhuis in Baghdad zeggen dat Talabani goed reageert op de behandeling. De eerste berichten over de toestand van de president spraken elkaar tegen. Sommige regeringsfunctionarissen noemden die kritiek, maar volgens het kantoor van Talabani is zijn toestand stabiel. De president wordt gezien als een bindende figuur in de Iraakse politiek. Hij heeft vaak bemiddeld tussen shiiten, Soenieten en koerden. Sport. De spelers van Oranje, het Nederlands elftal, die waren op het afgelopen EK niet fit. Dat zegt Bert van Oostveen, directeur betaald voetbal van de KNVB. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de spelers fitter hadden kunnen zijn. De KNVB liet een uitgebreide evaluatie maken nadat Oranje op het EK alle drie de groepsduels verloor over fit gesproken, Raphael van der Vaart is dat nog steeds niet. Hij heeft met een terugslag te maken in het herstel van zijn hamstringblessure. Van der Vaart raakte eind november geblesseerd. En de verwachting was dat hij inmiddels wel weer fit zou zijn. En nu is het zelfs nog maar de vraag of Van der Vaart begin januari... met zijn club HSV op trainingskamp mee kan. Nog een keer de hoofdpunten uit deze uitzending. Geen economische groei, maar krimp zegt nu ook het CPB. Voorlopig zijn er geen extra maatregelen nodig, zegt het kabinet daarop. Militaire vakbond maakt zich zorgen over de Patriot-missie naar Turkije. Mensen van de landmacht kunnen niet goed met het systeem van de Patriots omgaan, zegt de bond. En dossiers van jeugdzorg, die verdwijnen te snel. Het is 11 uh, over 12. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Jurgen van den Berg voor de NCRV met lunch.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 Goedemiddag allemaal, Han Pekel komt zo meteen even langs. Vandaag is er een symposium in het kader van zijn mediageheugen. De gesprekken met mensen die bepalend zijn voor de radio- en tv-geschiedenis. In het mediaforum journalist en Arabist Esmeralda van Loon en metrocolumnist Luc Koelman. En het gaat onder meer over de oproep om geweld tegen hulpverleners te filmen. En die filmpjes dan op te sturen naar de politie. Voorzitter Rick Franks van de stichting Hulp voor Hulpverleners. En het allerbelangrijkste van deze inzet is, is dat we de pakkans van deze huftes, want zo mag ik ze wel noemen, gaan vergroten. We kunnen de mensen namelijk aan de hand nemen en kunnen ze helpen in het snelrecht traject. Topscorer tot nu toe in de nationale nieuwsquiz is 78. De kandidaat van vandaag komt uit Amersfoort en heet Rick van Ruitenbeek. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws. Alle huishoudens in Duitsland moeten kijk- en luistergeld gaan betalen. Zelfs doven, blinden en dementerende. Belachelijk, meent Annette Birschel, correspondent voor Duitse media in Nederland. Ik vind dat eigenlijk absurd. Want uh, kijk, in principe is kijk- en luistergeld goed... omdat uh, het principe is solidariteit. Dus als we met z'n allen zeggen... we vinden de publieke omroep belangrijk... dan moeten we daar ook met z'n allen voor betalen. Maar dat is natuurlijk absurd... Als je zegt iemand die doofblind is of uh, ja, helemaal niet meer kan kijken of niet meer kan luisteren, dat die dan ook moet betalen. Er is één troost voor de doveblinden en dementeren, dus hoeven maar een derde van het kijk- en luistergeld te betalen. In Nederland werd de verplichte bijdrage in 2000 afgeschaft en sindsdien wordt de publieke omroep gefinancierd met belastinggeld. Groot-Brittannië wil het moeilijker maken om rechtszaken aan te spannen... tegen mensen die kwetsende berichten versturen via Twitter en Facebook. Justitie heeft richtlijnen opgesteld omdat er steeds meer zaken worden aangespannen... tegen mensen die anderen online beledigen of bedreigen. Tegelijkertijd is er kritiek dat zulke rechtszaken een bedreiging zijn... voor de vrijheid van meningsuiting. Het Britse OM zegt dat de nieuwe richtlijnen bedoeld zijn... om een balans te vinden tussen vrijheid van meningsuiting en het handhaven van de wet. En meer social media nieuws. Facebook wil absoluut niet dat het mogelijk wordt dat gebruikers zich kunnen registreren onder een pseudoniem. De Duitse privacyautoriteit eist dat en vraagt een dwangsom van 20.000 euro per overtreding. Maar Facebook laat in een verklaring weten dat die eis nutteloos is en een verspilling van Duitse belastinggeld. In de Duitse wet staat dat gebruikers van een informatiedienst het recht hebben om onder schuilnaam of zelfs volkomen anoniem in te loggen. Topmodel Doutsen kroes staat vrijdag bij de Raad voor de Journalistiek... met een klacht over een nieuw revue. Het tijdschrift publiceert een foto van Kroes op de voorpagina... met de tekst Wie wordt de nieuwe Doutsen? Bloedmooie meisjes op de elite modelvleeskeuring. Het topmodel vindt dat haar portret op misleidende wijze is gebruikt... omdat het artikel niets met haarzelf te maken heeft. Aan de telefoon is mediaadvocaat Christian Albeding-Tijm. Goedemiddag. Goedemiddag. Maakt Duitse kroes een kans? Jazeker. Als het artikel inderdaad niks met haarzelf te maken heeft, dan maakt ze een hele goede kans. En wat zijn dan de gronden? Nou, bij de Raad voor de Journalistiek, eh, die heeft een aantal richtlijnen. Eh, daarin staat dat eh, je niet zomaar foto's mag gebruiken in een andere context dan waarvoor het artikel is geschreven. Ik zou zelf, als ik Duitse Kroes was geweest, naar de gewone rechter zijn gegaan, dus niet naar de Raad voor de Journalistiek. En op het portretrecht hebben we beroepen. Eh, want dat maakt haar zaak nog net iets, eh, net iets sterker. En dan had ze ook nog een flinke schadevergoeding kunnen krijgen. Want ja, die Raad voor de journalistiek die zal een oordeel geven, maar ja, dat is verder niet bindend. Of dat, dat levert in ieder geval geen, geen financiële consequenties of wat dan ook op. Nee, helemaal niet. Eerlijk gezegd is de Raad voor Journalistiek wat dat betreft niet zo spannend en interessant. Het enige wat de Raad zegt is van nou, dit had je niet mogen doen, nieuwe revue. En wij eh, verzoeken je eh, dit ook te publiceren in het volgende nummer. En de nieuwe revue kan het gewoon naast zich neerleggen. Maar ja, een rechter in dit soort zaken, als er sprake is van inbreuk op portretrechten, ja, die legt wel schadevergoedingen op tot wel 100.000 euro. Ja, nou zit uh, en er volgens mij warmpjes bij. Maar goed, uh, want we hebben even gebeld. Haar manager zegt dat het inderdaad niet om de schadevergoeding uh, te doen is. Maar dat ze vooral een statement wil maken... Uh, zodat haar, haar naam niet in verband wordt gebracht met merken waar uh, zij niets mee te maken heeft. Uh, maar goed, uh, u zegt van als zij uh, naar de gewone rechter zou gaan... dan zou dat 100.000 euro kunnen opleveren. Uh, het gaat hier trouwens om een coverfoto. Maakt dat nog iets uit? Want je hebt natuurlijk ook soms een artikel waar een klein fotootje bij staat. Ja, nee, dat maakt zeker wat uit. Kijk, als het gewoon om een foto gaat bij een artikel dat ook echt over een cruise gaat, dan mag die foto gebruikt worden. Maar haar cover wordt hier gebruikt om de nieuwe revue te verkopen. Dus om de verkoopaantallen omhoog te stuwen. En dan begrijp ik heel goed dat ze daar bezwaar tegen maakt. Want zij wil niet dat zij wordt geafficheerd met een, met een blad. Uh, waar zij normaal gesproken voor een coverfoto een enorme vergoeding krijgt. Maar die ze in dit geval niet ja. kan vangen. Hebt u het zelf eens meegemaakt? Nou, er zijn een hele hoop zaken gevoerd eh, waarbij portretten eh, worden, worden gebruikt. Eh, nog steeds, hè. Johan Cruijff, die eh, verzet zich al heel lang tegen het gebruik van allerlei foto's van hem in, eh, in bladen. Eh, en er worden dus ook steeds door de rechter eh, eh, eh, verboden opgelegd en schadevergoedingen. Eh, bij de Raad voor de Journalistiek komt het niet zo heel erg vaak voor. Dus ik ben toch wel benieuwd naar haar overweging om naar dat gremium te stappen. Ja. We gaan het afwachten. Vrijdag is die zaak. Dank voor de uitleg. Ja, ja. Kerstin Albettingtijm. Ja. De Amerikaanse variant van The Voice opende de eerste liveshow... met een eerbetoon aan de slachtoffers van de schietpartij in Connecticut. De coaches, waaronder Silo Green en Christina Aguilera... zongen met de finalisten het nummer Hallelujah van Leonard Cohen. Ze waren tijdens het zingen omringd door kaarsen en hielden allemaal een kaart vast met de naam en leeftijd van een van de slachtoffers. Het is het levenswerk van Han Pekel, het verzamelen van de verhalen van mensen die van groot belang zijn geweest voor de Nederlandse radio- en tv-geschiedenis. Vandaag worden de eerste 60 van die interviews gepresenteerd. Dat gebeurt op een symposium. En Han Pekel is alvast even hier. Hartelijk welkom. Dankjewel. Directeur van Mediageheugen, want onder die vlag gebeurt het allemaal. Um, wat is het mooiste interview in, in van die 60? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Wat op mij een grote indruk heeft gemaakt, was het verhaal van de weduwe Willem Ruis die eigenlijk voor het eerst vertelde wat haar leven heeft betekend. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat niet met droge ogen... en ook niet met een trillend gevoel heb beluisterd. Want dat was toch wel erger dan ik... Uh, ooit had begrepen. Hij was de man in de spotlight, zei ja. de vrouw op de achtergrond. En een onmogelijke man om mee te leven. En het laatste moment wat ze beschreef... dat ze vlak voor zijn dood voor het laatst tegenkwamen... op de autoweg naar Laren vanuit Hilversum. Twee auto's naast elkaar. Zij herkent de man waarmee ze twintig jaar het leven heeft gedeeld... en doet in ja, een hele spontane beweging hallo. En het enige wat hij deed, was een vinger opsteken... Ja, ja. en een uh, tong uit zijn mond te stoppen. Hmm. Dat was het laatste beeld wat ze van zijn had. Ja. Dat zijn dus wel onthutsende interviews. Maar, de, maar in dit geval, want Willem Ruijs... die staat toch bij heel veel mensen op een, op een voetstuk. Uh, een belangrijke man geweest voor zowel radio als tv trouwens. Enige twijfel. Dus dat, dat wordt wel een beetje onderuit gehaald dan door zijn nou, interview. Dat is niet de bedoeling. Wij leggen vast de geschiedenis. En ieder mens, dat geldt voor jou, voor mij... voor iedereen die nu luistert... hebben we hoogtepunten en we bedieptepunten. Maar de dieptepunten in het beroep dan met name, zijn wel vaak hele interessante leermomenten. Kijk, het doel van de Stichting Mediageheugen, wat in de komende jaren uit zal groeien tot een kartotheek... van 800 onversneden, oningekorte interviews... om daar een beter beeld te kunnen hebben... naast een miljoen uur televisie die door beeld en geluid worden bewaard... om te begrijpen hoe lunch ontstond en hoe dat functioneerde... Wow. en welke betekenis dat heeft. Ja. En daar heb je het verhaal van de makers bij nodig. Maar als u al mijn exen gaat interviewen... dan uh, vrees ik dat dat een heel vervelend verhaal wordt. Terwijl er nee, helemaal dat... niks over dat programma zit. Nee, maar dat, dat zal ik dus ook niet doen. Maar in dit geval was <lacht> dat... zij, mevrouw Ruijs... een meer dan dominante factor in zijn succes. Ja. En daardoor maatschappelijk relevant. Ja. Er zijn veel meer, met name uh, Mies Bouwen bent u geweest... Zeker. Jos Brink ook nog vlak voor zijn dood. Zeker. Uh, ja, dat was eigenlijk een, uh, een, ja, een soort incident, zou ik zeggen. Want ik kon natuurlijk niet vermoeden, en hij waarschijnlijk ook niet... dat dat het laatste interview uit zijn leven zal zijn... En dan gebeurt er soms iets wat je ook niet kan bevoeden. Want op een gegeven moment vertelde hij mijn verhaal... wat mij ook wel ontzette toen hij me dat vertelde. En toen zei hij, ja, dit moet je bewaren tot 10, 15 jaar na mijn dood. En als je denkt dat je dan nog mensen daarmee zou beschadigen... dan moet je dat niet doen. Overigens, laat het zijn. het gaat natuurlijk niet om de sensatie. Het gaat om mm -hmm. het vastleggen wat ons bindt, namelijk... De gezamenlijke cultuur en de geschiedenis van Nederland. die op een prachtige wijze is gestold in het bestel. Mm. Daarom vind ik het ook zo jammer dat dat bestel zo zwaar gehavend momenteel. Ja. uit deze strijd lijkt te komen. Maar het, het, het gesprek met Jos Brink kan nu naar buiten. Ik bedoel, er zal ja. niemand meer aanstoot aan nemen. Nou, dat denk ik dus wel. Dus oh. we laten dat nog niet, dat is het fragment in ieder geval. Okay. Dan waren we zorgvuldig in een kluis. Okay. Um, uiteindelijk moeten het er 800 worden hè? Ja. Dat is heel wat nog, de eerste zestig er nu. Ja, vanmiddag in het symposium, Stem voor de Toekomst... hebben we tien eminente sprekers, uh, variërend van mevrouw Selma Leidersdorff. Zij is degene die ook Spielberg heeft geassisteerd... bij dat geweldige proces van 10.000 interviews... met Joodse mensen mm -hmm. over de Tweede Wereldoorlog. Een voorbeeld voor mijn stichting. Maar er spreekt ook uh, de, de Rijksarchivaris. Uh, Jan de Jong, bestuursvoorzitter van de uh, NOS... komt een pleidooi houden dat we beter in Nederland herdenken... Hè? Want als je de pech hebt dat je niet op bezoek geweest bent bij Rik Velderhof... dan is het nog maar de vraag of er enige herdenking zal plaatsvinden. Nou, mijn stichting pleit ook voor het feit dat we dat veel beter moeten doen. We moeten onze helden, de mensen die als iconen of als inspirators hebben gewerkt... Eh, moeten we beter herdenken. En daar zou mijn stichting, Media Geheuren, ook een rol in kunnen spelen. Ja. De orale geschiedenis, het, het is de oudste vaardigheid van de mensheid. Hè? Het is ooit begonnen in de oertijd, een miljoen jaar geleden... met een rom, een en een piep, en dat was het verhaal dat we mammoet hadden gevangen... en dat we voor twee maanden vlees hebben. Overigens, de oudste vaardigheid niet te verwarren met het oudste beroep. Nee, nee dat is wel belangrijk inderdaad, om, dat, om dat er even bij te zeggen. Maar goed, nog even die 800, want dat is uw, uw streven. Dat, ja. dat, dat is een hele klus toch nog? Dat is een mammoetklus, moet ik ja, zeggen. En ja. dat kan alleen maar met de behulp van velen. En gelukkig hebben we veel mensen ook uit ons vak... Uh, misschien wil jij dat ook eens een keer doen... een middagje besteden om iemand die wat later in leeftijd is... en eigenlijk een beetje aan het eind van zijn loopbaan... of daar in de, op weg, om die te laten interviewen. Heel leuk. Koos Postuma gaat in januari als 80-jarige... twee jarige interviewen. En ik verheug me nu al op de resultaten ja, daarvan. Ja, leuk, leuk. Um, nog even terecht. Iemand hier uh, roept in mijn oor uh, dat over Jos Brink. Dat is toch niet een Jimmy Savile-achtige uh, affaire? Ik zeg die, die, daar niks over. Die niet naar buiten mag? Elke toevoeging die ik nu doe... Uh, als je je mond wil houden en als je dat beloofd hebt... Ja. dan moet je je mond houden. En dat doe ik dus ook. Okay, okay. Vanmiddag het symposium. Vanaf uh, twee uur is dat, hè? Uh, uh, Bij beeld en geluid. Ja, u hebt al verteld wat, wat daar gaat gebeuren. Nou, ik, ik kom over een tijdje gewoon terug als de volgende zestig klaar zijn. Ik kom heel graag. Oké. Okay. Han Pekel, directeur van Mediageheugen. Hartelijk dank. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De be Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Ja, vanavond horen we welke reclame door het Nederlandse publiek is verkozen... tot leukste reclame van het jaar. Dat gebeurt tijdens de uitreiking van de Gouden Lookie. En naar aanleiding daarvan duiken we de hele week al in de reclamearchieven. Vandaag hebben we een paar reclames waarvan een bepaalde uitspraak... helemaal ingeburgerd is in de Nederlandse taal. Zoals even Apeldoorn bellen of foutje bedankt... hebben we van de week al even gehoord met Rijk de Gooier. Of eh, bijvoorbeeld deze van verzekeringsmaatschappij RVS. Wat zie je? Nee, ik durf het bijna niet te vragen, maar mag ik even? Kijk, het ongevalsrisico bij het bereiden van een motor of bromfiets is gratis meeverzekerd. Gaat bij een van de kinderen een tand of kies verloren, geven wij een extra uitkering. Nou, dat valt nog niet mee, zo'n dus beestje rijden. Maar gelukkig echt meer verstand van verzekeren. Wat zie ik? Een echte haren. Nee, ik durf het bijna niet te vragen, maar... Mag ik even? McDonald's heeft geen verstand van verzekeren, maar weet wel hoe je een reclame moet maken. Je wordt al echt een grote jongen. Kun je het allemaal onthouden? Ja. Probeer maar. Goedemiddag, mag ik u helpen? Big Mac. Van Een leuke kip. Mijn zusje. Mijn En wat heet meneer zelf? Lea. Meneer is niet en hoe ging het? We zijn weer tegen bij me. McDonald's. Die bagel van het Suffer beschuikje werd ook weer opgefrist door deze reclame. <middels> Daar zou ik wel zo'n een beschuitje mee willen eten. <middels> Morgen gaan we door met de archieven en de reclames en dan hoort u klassieke reclameliedjes. Dit is Radio 1. Lunch, het Mediaforum. Vraag met Esmeralda van Boon, is arabist en journalist. Hartelijk welkom. En uh, Luc Koelman is er ook columnist bij uh, de Metro. Luc, hoe is het met je? Goed. <laughs> Waar vraag je dat? Nou ja, de laatste keer dat we elkaar spraken, toen was dat het een en ander aan de ja, hand. Ja, ja, maar daar hebben we het al. Ja, moeten we daar weer nee, over nee, hebben? Nee, nee, nee. Ik... Nou, vroeg, ik vroeg ja, gewoon nee, even met je. Het gaat uh, naar omstandigheden goed. Je ja. zit hier weer blakend en even misschien ja. een beetje in de lute gezeten. En, uh, misschien ook wel handig. Eerst hoe is het met jou? Ja, goed. Ja, helemaal goed. Ja. Weer terug uit Libië. Dus, uh... oh, je bent daar wel alweer geweest intussen? Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Okay. net weer een week terug. Want je, je kiest zo je momenten, heb je vorige keer verteld. Ook omdat je net een kindje hebt gekregen. Ja nou, en was echt prima. Was leuk om hier even op pad te zijn. Ja. Maar wel teleurstellend om te zien hoe het daar gaat. Want het ja. gaat niet zo heel goed. Nee, nee. Um, goed. Jullie hebben net allebei meegeluisterd met dat gesprek over uh, die coverfoto van en Cruz. Nieuwe revue heeft daar op de voorkant gezet. Um, uh, ja, en, en, en zij zegt: van, ja, dat kan helemaal niet. Uh, Portretricht. Wat, wat vind je ervan als je zo'n verhaal hoort? Esmeralda? Nou ja, als het niet over haar gaat, alleen maar gaat over een betere verkoop van het blad. Dan denk ik dat ze helemaal gelijk heeft en zegt: van ja, dit is niet de bedoeling dat mijn foto op deze manier wordt gebruikt. En dat ze daar stappen in onderneemt, dat snap ik wel. Ja. Maar ze gaat dan naar de Raad voor de Journalistiek, terwijl die Albeding Tijm ook zegt... ja, stap gewoon naar de rechter, dan krijg je nog een flinke schadevergoeding ook. Ja, mee. dat lijkt mij ook. Ik heb ook de rechtszak aan mijn broek gehad door uh, Grette Duisenberg... en te vroeg aan mijn advocaat van waarom gaat mevrouw Duisenberg naar de rechter... en niet naar de Raad van de Journalistiek. Nou, die advocaat lacht hem gewoon uit, Raad <lacht> van de Journalistiek. Jongen, toch, die hebben helemaal niks te vertellen, meteen naar de rechter. Dat is het uh, meest uh, slimme wat je kan doen, dus dat viel mij ook op, ja. Ja, je had iets geschreven toen over dat zij met Arafat... Uh... Nou, niet letterlijk hoor, maar uh, ik iets, iets had ze een beetje gelijks. opgevoerd als een, als een raar mens. Hij was heel boos En, en, en, en heb, wie heeft dat toen gewonnen? Uh, het kostje ding verloor ik en uiteindelijk heb ik de bonenprocedure in Amsterdam uh, gewonnen ja zeker. Ja. Dus, uh, dan ging dat dus echt over een, over een column van voor jou, maar dus ja. niet over portretrecht. Uh, ja, als je Douds en Kruis bent lijkt me dat ook heel lastig, hè? omdat we worden net al Johan Cruijff... die dan blijkbaar toch een zaak vermaakt om dat uh, voortdurend tegen te proberen te houden. Maar... dat lijkt me nogal heel werk om dat te doen als uh, Johan Cruijff zijnde. ja. als Douds en Kruis ook. als Douds en Kruis inderdaad ook. ja. maar ik snap wel, ik bedoel als je op de cover staat van een tijdschrift en het gaat helemaal niet over jou, ja dat snap ik. Wel. maar ik, ik kan me voorstellen dat er vaker een foto van haar wordt gebruikt uh, zonder dat ze daar weten van heeft. Ja. Uh, bovendien is zij ook nog eens een keer exclusief aan dat elite. Uh, of of nee, juist niet aan dat elite nee. verbonden. Uh, dus daar, daar ging het nu ook nog eens een keer over het verhaal. Dus daar had ze helemaal niks mee te maken. Nee, haar gezicht werd ook nog eens een keer gekoppeld aan, een, aan, uh, aan iets waar zij helemaal niet bij hoort, inderdaad. Ja, ja. ja dan goed. Het is wel hulde eigenlijk voor haar dat ze dan zegt. Van, nou, ik wil daar gewoon een principiële uitspraak over van die raad voor de journalistiek. En dat het niet zozeer om het geld gaat. Ja, nee, dat is zeker. En dat ze niet naar de rechter gaat, ook al kan je daar wel een schadevergoeding krijgen. Vind ik het wel. Ja, dat een principiële zaak voor haar is, dat vind ik wel voor ja. de pleiten. Luuk, er zijn ook mensen die zeggen... ja, als je beroemd bent, in dit geval en cruise bent... dan uh, ja, is dit de andere kant van het verhaal. Nou, Moet om, je maar te, op de koop toenemen. Toe een nemen. klein beetje voorstellen, maar het is natuurlijk heel raar... wanneer je en cruise bent, die loopt door de supermarkt... en je ziet de revue liggen met een grote foto van jou... en je bent volgens mij niet eens geïnterviewd door een nieuwe revue. Je weet helemaal niet waarom je op die cover staat... Dat het toch wel over de grens heen, dat jij ergens gewoon als een illustratie bij een artikel staat, dat snap ik wel. Maar de cover is toch een heel ander verhaal, vind ik. Ja. Oké, okay, nou, vrijdag is de, is de zaak in behandeling en dan horen we wel wat daarvan terechtkomt. Uh, we gaan zometeen door in deel 2 van het Media Forum Doen we na het nieuws met Dorald Megens. Radio 1, het NOS-journaal.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 In Arnhem is een zelfbenoemde therapeute veroordeeld voor mishandeling van haar cliënten. Ze moet van de rechtbank vijf maanden de cel in. De vrouw van 50 uit Nijmegen sloeg en trapte haar cliënten tijdens sessies. Een van hen liep tijdens een duivelsuitdrijving zelfs een gebroken neus op. De therapeute kreeg niet alleen celstraf, moet zich ook laten behandelen. De populaire fotodeelservice Instagram zegt dat er geen foto's van gebruikers worden doorverkocht. Gisteren ontstond ophef op internet toen Instagram nieuwe algemene voorwaarden publiceerde. Daaruit zou blijken dat gebruikers vanaf januari de zeggenschap over hun foto's kwijtraken. Volgens Instagram is dat niet de bedoeling. En Het betaald voetbal gaat de gedragscode op het veld voortaan beter naleven. Dat is vanochtend afgesproken tussen de KNVB en afgevaardigden van de Eredivisie, de Jupiler League en de vakbonden. Volgens de KNVB zijn de bestaande regels goed genoeg, maar wordt er soms iets te soepel mee omgegaan. zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Beer Online. Vandaag rustig, grijs en niet al te koud weer. Maar de komende dagen wordt het wisselvalliger, onstuimiger... en ontstaan er bovendien ook landelijk grote verschillen in het weerbeeld. Nou, op dit moment is het overal bewolkt, nevelig en lokaal ook mistig. En vanmiddag verandert er eigenlijk maar weinig aan dit weerbeeld. Ook aan de temperatuur verandert het maar weinig. Het is nu zo'n 4 tot 6 graden en dat blijft vanmiddag zo. Dan de wind die is zwak tot matig van kracht en komt uit het zuidoosten. Morgen donderdag trekt de wind flink aan. Er komt een stevige zuidoostenwind te staan. En die maakt het voor het gevoel ook waterkoud. Het valt overdag maar een graad of vier. En in de loop van de middag komt er vanuit het zuidwesten een regengebied het land binnen. De dagen daarna blijft het ook wisselvallig. En ontstaan er dus die grote verschillen. In het noorden zien we winterse perikelen. Met daarbij maxima rond het vriespunt. In het zuiden ligt de temperatuur rond een graad of zeven. En trekt af en toe een bui over. Lunch met Jurgen van den Berg. En het mediaforum vandaag met Esmeralda van Boon, Arabist en journalist en Luc Kolman, uh, columnist bij Metro. Luc, nog even dat Instagram. Ja. Uh, eerst was het verhaal, hè, van uh, ik noem het, je maakt een foto van, uh, van Esmeralda in de kroeg of zo. En uh, dan kan ineens die kroeg dat gebruiken voor zijn internetsite. Uh, wordt voor betaald aan Instagram, Facebook dus eigenlijk. Nou, het gerucht ging dat Instagram inderdaad alle foto's van gebruikers gewoon uh, ja, rechteloos kon, uh, kon doorverkopen. En nu blijkt het dan misschien weer niet waar te zijn. Ik snap eigenlijk alle ophef niet. Want ja, Instagram, daar is volgens mij iets van 50 miljoen euro in uh, geïnvesteerd. En het is helemaal gratis. Ja, er zit toch een verdienmodel achter. Hè? Dat geld moet terugverdiend worden. Dus zo raar vind ik het niet dat Instagram zegt van... Uh, wij, gaan, uh, wij mogen alle foto's uh, gratis gebruiken. Ja. En volgens mij, maar ik weet het niet 100% zeker... is alles wat je op Facebook schrijft, dat is ook uh, copyrightvrij. Dat ja. mag Facebook gebruiken. We hebben het hier al heel vaak over gehad. Zit je op Facebook of niet? Ja, maar ja, ja. dat heel veel mensen. Er begint steeds meer nu te ontstaan. van... Ja, wacht eens even. Wat gebeurt er eigenlijk allemaal met dat spul wat ik daar opzet, schrijf, laat zien? Ja, nou, ik, ik ben me er wel heel erg bewust van dat dingen op het internet. wel op het internet blijven circuleren. Dus ik, ik zet lang niet alles erop en niet alle foto's en alles. En met dat, over dat Instagram. Als ze die foto's zouden gebruiken omdat er ergens een verdienmodel achter moet zitten, prima. Maar dan moet je dat wel aan je gebruikers aangeven. En gelijk al bij de inschrijving, ik weet dus niet of ze dat doen... en ik zit niet op Instagram, dat ze daar zeggen van ja, de foto's die hier plaatst... Ja. Het kan zijn dat we die doorverkopen. Als ja. je dat niet zegt, kan je dat niet zomaar doen. Ja, de gebruiksvoorwaarden, die zijn uh, gewijzigd per januari 2013. En uh, daar staat het in. Maar goed, je klikt okay. meteen op akkoord ja, ja, en gaat want, verder. Ja, dat is het, want er is natuurlijk ja. niemand die dat eigenlijk doorleest. Nee, ja, dat zo zou het. je natuurlijk wel moeten doen. Maar ja. ja, ja. Maar, maar het is ook, kijk, de hele Nederlandse wet op het copyright, die stamt uit 1912. Ja, ik Toen had je nog het internet. Nee, nee, dus nee, nee, daar nee. zou misschien een keer iets aan moeten gebeuren. Ja, reparatie. Ja. Uh, we gaan het hebben over de Telegraaf. Want uh, nou ja, er wordt wel eens gezegd: uh, Telegraaf is een actiekrant. Nou, dat, dat blijkt deze week ook weer eens. Ze komen eigenlijk in actie voor uh, hulpverleners. Uh, gisteren al een, een groot verhaal, hè, met de koptuig pakken we aan. Dat was een heel gala met ook allerlei artiesten die erop traden. En vandaag komt daar eigenlijk achteraan een, een kaart van het uh, kabinet. Een kaart uit de Treffenzaal, waar alle ministers een, uh, ja, een, een, een woordje op hebben geschreven uh, voor de hulpverleners. Om die, een hart onder de riem te steken. Wat vind je van zo'n actie, Esmeralda? Nou ja, Ik vind het goed dat er wel aandacht wederom weer is... om hulpverleners die toch wel vaak uh, doelwit zijn... ook van, uh, van mensen die ze lastigvallen. En ik heb wel respect voor de politie en brandweer... en ambulancepersoneel die op oudjaarsavond moeten werken. En ja, of dat nou een telegraaf is of een ander... het past bij de krant Telegraaf. Het zou niet passen bij, bij de Volkskrant bijvoorbeeld om dat te doen. Ik vind het goed dat het uh, onder de aandacht wordt gebracht... want wij hebben het er nu ook over... en dat mensen zich wel van bewust zijn... dat je zo gewoon niet met elkaar omgaat... Uh, ik vond het, ja, dat, dat de Telegraaf het doet, ja, dat past wel bij ja. ze. Het kabinet bedankt voor uw moed. Het kabinet zegt dus bedankt voor uw moed. Nou ja, dit is op zich leuk om te zien welk handschrift bij wie hoort. Lillian ja. Ja, de ja, ja. heeft een heel keurig handschrift... maar een beetje meisjesachtig, zou ik zeggen. Maar wat, wat vind jij van de actie, Luc? Want de kaart um, is dus door de Telegraaf daar neergelegd. Ja, ik, daar wat ik, op. ik stel me wel zo voor dat de Telegraaf tegen Rutte zegt... hebben jullie een kaart, schrijf er wat voor op... en het is voor de hulpverleners. En dan Rutte eigenlijk denkt van ja moet ik in opdracht van jou een, een, een kaartje gaan uh, volschrijven. Maar ja, als je dat niet doet, dan zie je alweer de kop in de Telegraaf... van het uh, kabinet steunt uh, hulpverleners niet. Dus dan gaat zo'n kaartje rond. Hè? Ja. En sommige, sommige ministers hebben heel weinig op het kaartje gezet. Inderdaad, zo'n Ivo Opstelte, die dan bromt van... wat moet ik dan schrijven? Ik zie dat helemaal voor me in die, in die trefzaal. Dat vind ik een beetje... Ja, het is heel slim van de Telegraaf, maar het is ook wel Wie is er tegen hulp? Uh, nee, laten we zeggen, wie is daar tegen? Ja, niemand is daar tegen. En niemand, hè? Dat, nee. Ja, dan heb je ook met de stichting Tegen Onrecht ja. Iedereen is tegen onrecht. Hè? Het is wel makkelijk, maar het is ook slim. Dat is eigenlijk. Maar jij zegt ook: jij nee. je op het positieve benaderen? Het is ook wel eens goed dat daar weer even. Ja, want, want je hebt wel van die, van die uh, Sire-filmpjes uh, waren er. En liet ze het geweld zien en dat dat dan niet moest. En dat ik dacht: van, ja, uh, slecht gedrag wordt vaker gekopieerd dan goed gedrag. Dus misschien moet je dat dan juist niet op die manier benaderen. Maar is misschien deze benadering, een wat positievere benadering, wel goed? En dan maar in de hoop dat mensen thuis het er wel over gaan hebben en ook uh, met kinderen thuis of mensen. De, uh, puberkinderen thuis, dat er ook wel duidelijk wordt gemaakt, zo ga je niet met elkaar om. Want ik, ja, ja dat, dat vind ik wel goed dat dat wel wordt besproken. En Luc, dat stuk gisteren, want uh, ja, dat was dus aan de aanleiding van een soort gala, waar opstelde ook heeft gesproken, uh, openen er de krant mee, grote kop ook wel, uh, ja, moet je dat dan doen als krant? Ja, ik denk dat het heel slim is van Telegraaf. De Telegraaf maakt een beetje zijn eigen nieuws. En de Telegraaf is nou al eigenlijk, ja, gala's en concerten aan het organiseren, terwijl het eigenlijk gewoon een krant is. Dat is wel op zich wel bijzonder. Ik zie dat de Volkskrant of welke andere kranten ook nog niet uh, doen, zoiets ja. organiseren. Ja. Dus het is wel, uh, wat dat betreft is het wel vernieuwend... en ik vind het wel slim van de Telegraaf, ja. dat wel. Er uh, was vandaag natuurlijk die oproep hè, van die, uh, die stichting Hulp voor Hulpverleners. Iedereen uh, moet uh, eigenlijk foto's maken als je dus iets ziet gebeuren... en dat dan onmiddellijk naar de politie doorsturen of filmpjes. Um, ja, dus je zou kunnen zeggen, die actie heeft al uh, een gevolg gekregen of zo. Ja, maar of je nou, nou, of je nou filmpjes moet gaan maken als je dat ziet... ik weet niet of je dan het, misschien het geweld uh, naar jou toe haalt... of je het op jezelf richt. En het heeft ook wel iets van, ja, wat gebeurt er dan met die filmpjes? Die worden dan op internet gezet. Is het dan niet heel erg van Big Brothers Watching You? En is het dan niet heel erg klikken? Aan de andere kant, ja, mensen aanspreken op slecht gedrag... Uh, vind ik wel goed... Maar nogmaals, als dit een gesprek wel weer op, op gang brengt... Dan, dan vind ik dat wel iets goed. Ja. De, de mensen van ambulancezorg uh, zeggen eigenlijk... Van ja, het is een open deur, een beetje zo'n oproep. Hè. Als er ergens iets los is, staat het sowieso al binnen no time op internet. Dus. Ja, dat is zo. En volgens mij is het ook altijd wat de politie zegt. Hè? Ben je getuige van een misdrijf, blijf op afstand... Uh, geef je ook een goede kost en probeer kenmerken te onthouden. Ja, dan, dan ligt in het verlengde van... Uh, maak een foto of maak een filmpje. Lijkt me heel verstandig. Ik, ik kan er niks op tegen nee, hebben. Nee. Uh, straks in stand.nl gaan we erover door. De stelling dan de oproep tot het filmen van geweld tegen hulpverleners is een goed idee. En uh, we zijn dus benieuwd of u het daarmee eens bent of mee oneens. Na het sportgala gisteren. Uh, ja, het jaarlijkse sportgala van de NOS... waarin de sportman, de sportvrouw en de sportploeg bekend worden gemaakt. Uh, ook de coach nog en de sporter van het jaar. Er is elk jaar veel over te doen. Onder meer over de ja, humoristische sketches. Probeer je daar toch altijd een beetje luchtig <lacht> op te doen. Anders wordt het ook weer zo'n saaie uitreikingsavond. Ik snap het ook van de makers heel goed... Maar uh, gisteravond op Twitter ging het behoorlijk los... over dat het eigenlijk helemaal niet leuk was. Het ging met name om een paar filmpjes in het begin. Ja. Jullie hebben ze gezien? Ja. Ja. Ja. Ja. Wat vond je ervan, Esmeralda? Nou ja, niet mijn smaak qua humor. Ik vond het... Uh, ja, sowieso... Maar goed, over smaak valt niet te twisten. Maar ik kon er niet om lachen. En volgens mij werd er in de zaal ook niet heel hard om gelachen. En op Twitter werd ook wel duidelijk dat het niet heel grappig ja, was. Nou, ik kan me voorstellen in de zaal mensen een beetje glimlachen... maar echt schateren, dat, dat, dat was het niet. Het was allemaal een beetje voorspelbaar. Uh, Willem-Alexander oh. die dan uh, aan de drank hangt... en uh, op een uh, kratje bier gaat staan... En... Ja, het zijn eigenlijk al, al die grappen die al duizend keer zijn langsgekomen. En het is allemaal wel leuk op een leuke, covenoachtige manier gefilmd. Maar dat is dan, ja, humor is een heel serieuze zaak. Ja. <laughs> eigenlijk. Het is La best moeilijk. Laten we even, er zijn misschien mensen die het niet gezien hebben, en we laten mij een heel klein stukje horen. Maar uh, in een van die filmpjes is te zien hoe dus een nep Beatrix en een nep Kroonprins de ontvangst van de sporters op het paleis voorbereiden. Maar door gestuntel met vuurwerk vliegt het paleis uiteindelijk in de fik. Ja, hier ben ja, jij hier. Luister, wat ik zitten te kennen. Die kan er voor. Pat het De ontvangst van die sprint klaar. Ja, ja, kan het ook eh uh, van eh op de dam worden. Rijdenlex uitstekend. Ja het probleem is ook nog wel... dat uh, veel van die sporters waren die eerder die dag nog bij de koningin geweest. We hebben daar keurig met haar zitten eten. De kroonprins is, is sportminded, dus die komen ze ook wel vaak tegen natuurlijk. Het lijkt me ook dat je dan ook niet keihard gaat zitten lachen om dit soort humor. Of... Nee, ja. Als sporter er, bedoel ik. Als zijn er. Nou ja, misschien als het echt grappig was geweest, misschien wel. Maar ja, ik vond het gewoon sowieso niet zo heel grappig. Maar en ik kan me ook voorstellen, als je daar inderdaad in de middag hebt gezeten... en Willem-Alexander is er natuurlijk altijd wel bij en die heeft heel erg... Uh, altijd heel erg bezig met de sporters... dat je dat misschien ook wel een beetje... Uh, ja, respectloos misschien wel vindt... of gewoon niet grappig vindt. Mm. Um, daarnaast las ik op Twitter ook veel hulde... voor de mooie filmpjes die er over die sporters waren... om ze juist uh, op, op het voetstuk te zetten. Ja. ja. Misschien moet je ook gewoon niet... Uh, de, hele, de hele publieke opinie laten afhangen... van, uh, van Twitter alleen... Ik kan me ook wel voorstellen dat Twitter een soort van vliegwiel is. Hè? Een stuk of vijf mensen beginnen met van. Oh, wat een slechte filmpjes. En iedereen springt dan op die kar en vindt het ook een slecht filmpje. Nu vond ik zelf ook wel een slecht filmpje. <laughs> ja, die van. Nee, over die humor hebben we nu. Oh ja, over de humor. Ja, ja nee, ja, ik de ik humor, wil... ja. Maar ja, ja, er waren ook allemaal filmpjes over die sporten zelf gemaakt. En daar was volgens mij juist wel veel lof uh, voor. Ja, maar ja, wat ik net zei, humor is gewoon een heel, uh, een heel moeilijke, moeilijke zaak. En uh, gewoon een mooi filmpje. Daarvan denken mensen van: ja, het is mooi. Maar bij humor. Als je echt keihard moet gaan lachen... ja, dat doen mensen ook niet snel in de, in de zaal, volgens mij. En daar kan het ook gelegen hebben. Maar volgens mij hebben heel veel mensen wel een beetje zitten, zitten glimlachen. Vonden ze het wel vermakelijk. Maar om nou te schateren van nou, nou, het nou, was het grappig? Nee, dat niet. Maar goed, ja, dat kan. Ja. 1,4 miljoen mensen hebben ernaar gekeken. Nou, dat is ook geen kattenpies. Dat is een dat is aardig score dat. voor, voor ja. zo'n programma natuurlijk. Uh, Oké, okay, nou ja, we, we blijven met z'n allen bezig om... en de, die uitreiking goed te verzorgen... en daar ook nog wat luchtigheid in te brengen. En Dat is ja. best wel een klus. Dat maar lijkt... het is soms ook wel een beetje zeuren om het zeuren, vind ik. Ik bedoel, dan wordt zo'n avond georganiseerd en dan is het een gala en voor die sporters is het waarschijnlijk een fantastische avond en die worden helemaal geëerd en ja. mensen zijn mooie filmpjes over ze en dat er dan twee ja. filmpjes zijn waarvan ja. je hebt gelijk. Je kan ook zeuren ja, om het je te, zeuren. Hè? Je hebt de 50-jarige oh, 50 bruiloft en er worden er een paar stukjes opgevoerd en er zijn twee stukjes niet leuk en er is een ruzie in de familie omdat twee stukjes minder leuk zijn. Daar hebben wij het eigenlijk over. Nou, toch ja, al ja, ja. Altijd, altijd van die ene oom. Die ja. altijd al heel vervelend die was. Rot -oom, ja, ja. Die oom Die foto's is in de oorlog. Uh, Strenge richtlijnen social media. Nou, we hebben we hebben het net al een beetje erover gehad... Uh, we, net uh, aan de hand van die, die Duizenberg-zaak ook voor jou. Het Britse Openbaar Ministerie heeft richtlijnen opgesteld... die het moeilijker maken om een rechtszaak aan te spannen tegen mensen... die kwetsende berichten sturen via Twitter en Facebook. Um, ja, Dan moeten we het toch ook weer even hebben over jouw column... Uh, over, oh. over, over Tim Ribbering. Ja. Heb je er zelf mee te maken gehad? Ja. Um, maar ook veel, veel be ja, bedreigingen ook even. Ja, heel veel doodswensen, een aantal doodsbedreigingen. En ja, dat, dat is tegenwoordig, uh, tussen aanhalingstekens... Uh... Normaal, maar ik Wordt kan. Over, heb jij er aangifte van gedaan? Ook, of niet? Nee, nee. Ik heb wel één man geschreven dat ik aangifte ging doen en die werd heel erg bang. <laughs> dus dat was leuk. Maar nee. Maar nee, waarom die ene aangifte. wel dan? Want die ging het vers. Uh, nou, die had inderdaad mij gewoon gemaild via zijn eigen uh, mailadres. Dus ik kon hem ook helemaal uh, traceren. Dus heb ik hem inderdaad geschreven van wat nou, ik aangifte ging doen en dat de officier van justitie een hele interessante zaak vond. En toen kreeg ik kreeg meteen een heel angstig mailtje terug met dat het ook niet goed ging met hem en noem het allemaal maar op. En ik, ik was eigenlijk van plan om die correspondentie te publiceren op mijn website, maar ik, dacht, ik vond het zo zielig dat ik het maar niet heb gedaan ja. toen. Want Wilders ja. doet het wel eigenlijk consequent. Hè? Ja, Elke keer als hij bedrijf wordt. Dat is op zoek naar publiciteit. En wat Wilders krijgt, dat is toch ook gewoon van: als ik je een keer zie, schiet ik je een koren door je hoofd. En nou, niemand die Wilders ooit ziet. En niemand die dat gaat doen, tenminste, ja, niet gewoon mensen op Twitter. Ja. Maar ah, goed, je kan ook zeggen, het is wel principieel van hem. Door, uh, gewoon, oh, ja. want, want, want ik bedoel, degene die de bedreiging doet, ja, die is toch echt fout, lijkt me. Ja, nou ja maar ik ben er wel mee eens dat je op internet wel... Er treedt wel een verharding op, lijkt het wel. Het wordt wel steeds normaler om echt de meest vreselijke dingen tegen elkaar te zeggen. En het wordt eigenlijk alleen maar erger. En steeds ja, meer mensen die het gebruiken. Ja. En ja, Dus het wordt ook steeds groter. Ja. Dus je kan ook niet meer alles aanpakken. Mm. En dat wil dus altijd aangifte daarvoor doen. Is inderdaad principieel, maar is ook wel ergens... Heeft het ook al met publiciteit te maken. Maar, maar zou jij f, f, uh, willen dat er strengere richtlijnen komen? Ja, maar hoe wil je die uh, implementeren? Hoe wil je, hoe wil je die uh, in werking laten gaan? De, door altijd maar te zeggen, op het moment dat er zo'n bericht verschijnt op Twitter, dan moet dat er afgehaald worden. Waar leg je dan de grens? Volgens mij is dat nog een hele klus. Om, om ja, te doen. Dat te en dat doen. hoeft niet te betekenen dat je, dus omdat het een hele klus is, dat je het dan niet doet. Maar het is zo'n groot medium. En het wordt zoveel groter en er zijn zoveel gebruikers. En zoveel verkeer wat daarop uh, wordt gegenereerd... dat ik denk dat dat heel lastig is. Ja, en het tegenargument is natuurlijk van... we hebben vrijheid van meningsuiting en dat vinden we een belangrijk goed. Uh, ja, wat voor de een onmiddellijk als een belediging, Een bedreiging ja. wordt gezien... is voor de andere van ja, nou ja ik haal mijn schouders erover. Ja, in, in principe mag je alles roepen en zeggen wat je wil. En pas daarna wordt gekeken of het wel in, uh, in overeenkomst is met, uh, met de wet. Maar ik zelf zie Twitter en ook Facebook eigenlijk als een heel groot café... waarin inderdaad van alles wordt geroepen en ook beledigingen over en weer gaan. Ja, je gaat ook niet... Elke belediging die in een café valt... Uh, ga je ook niet te strafrechtelijk vervolgen. Ook al is die uh, tegen de wet. Dus... Ja, ik denk maar, dat heel erg het praktische overweging is gedaan door dat Britse Openbaar Ministerie. Om gewoon te zeggen van ja, we gaan gewoon niet elke, el, elke scheldkanonade op Twitter of Facebook gaan we vervolgen. Dat is gewoon niet te doen. Ik maar snap ik denk wel. trouwens ook dat heel veel dingen die worden gezegd op Twitter en op Facebook, dat die in real life gewoon face-to-face -face niet gezegd nee, zouden worden. Tuurlijk, Want het is, het is natuurlijk ook veel makkelijker, omdat je anoniemer ja. bent op het internet om maar van alles te zeggen. Ja. Wat je niet zou durven als diegene tegenover ja, je staat. Ja. Soms moet je misschien gewoon nadenken voordat je wat op het internet zet van. Zou ik dit ook gewoon echt zeggen? Of is dit nu gewoon omdat het wel makkelijk is... en ik ga mee in een hele discussie die er niet is Ja, maar nadenken zullen mensen nooit doen dingen. Nee, dat, nee, uh, dat nou ja, is waar, helaas. Het punt is natuurlijk dat je dat nu heel makkelijk... nou ja, goed, iedereen heeft zijn telefoon bij en je kan al uh, reageren. Terwijl vroeger moest je toch eerst nog even een velletje papier... misschien in de typemachine draaien dat of een penpakken. Dat scheelt heel pakken. veel. Ja, ja, dus nu heel dan nu had je die tijd net om, om daar nog eens even over na te denken. Een de tijd van bezinning is er nu bijna niet. Want je kan gelijk reageren. Ja, dus ja. ook als je nog boos bent, kan je nog steeds ja, ja. Uh, kan je gelijk al iets zeggen na tien minuten denkt van oei, dat had ik niet moeten doen. Maar ja. heel veel mensen doen dat niet. Maar vaak ja. is er dan alweer een reactie, want iedereen zit met die telefoon ja, de hele tijd. Uh, dank dat jullie hier waren voor het mediaforum Esmeralda van Woon en Luc Koelman. Hier ja. is Mr. Big. Hold on little girl, show me what he's done to you. Stand up little girl, a broken heart can't be that bad. When it's through, it's through. Fake with twist of both of you. You. I'm the one who wants to be with you, deep inside I hope dat nog heel hoog op het eind Mr. Big was dat, 1991 alweer, dit liedje. To be with you. We gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. Doe doen we met Rick van Ruitenbeek, 23 jaar uit Amersfoort. Tweedejaars student journalistiek te Utrecht. Ja, dat klopt. Woon je ook uh, daar, of ben je, woon, ga je elke dag op benieuwd? Nee, ja, ik woon in Amersfoort. Toch wel? Dat is toch wel een stadje. Dus, ja. Uh, ja, ja, ja, zeker. Um, en wat wil je uiteindelijk gaan doen in de journalistiek, Rick? Nou, wat mij echt leuk lijkt, is de uh, radio. Dus uh, ik zit hier toch wel mee uh, om op mijn plek leuk meester te zijn. Als tegen die tijd dat jij afgestudeerd bent... de publieke omroep nog bestaat? Want dat ja, dat is natuurlijk maar de vraag. zeker met. vraag. Al die bezuinigingen. <laughs> nee, nou goed, zo vaart zal het niet lopen. En die goede oude radio zullen ze toch wel een beetje sparen, lijkt me. Ja, dat hoop ik wel, ja. Ik denk het wel. Uh, nou ja, goed, ja, er ligt een extra druk natuurlijk op jouw schouders. Als jij journalist wil worden, dan moet je het nieuws zeker volgen. En dan moet je over die 78 punten heen kunnen komen. Die staat nu in de boeken als het hoogste deze week. We gaan kijken of dat lukt. Komt-ie, de Factor. De Nationale Nieuwsquiz. ...misschien wel de grootste gerechtelijke dwaling van allemaal. Mogelijk jarenlang onschuldig in de gevangenis. Verkeerde verhoormethoden, deugelijk DNA-onderzoek... ...tegenstrijdige verklaringen, de getuigenverklaring die is achtergehouden. Op grond daarvan verklaart de, de vordering tot herziening. De rechtszaak moet opnieuw. Dat kan bijna niet anders zijn dan dat de verdachten dan zullen worden vrijgesproken. Ja, bijna twintig jaar oude moordzaak moet over, oordeelde de Hoge Raad gisteren. Een aantal verdachten is mogelijk het slachtoffer geworden van de grootste justitiële dwaling ooit. Hier is vraag één. De verdachten hadden gezamenlijk een bijnaam. Hoe luidt die? De zes van Breda. Dat is goed. Het bestaat uit drie mannen en drie vrouwen. De Hoge Raad vermoedt dat de zes geen eerlijk proces hebben gekregen... omdat er bewijzen uit hun strafdossiers zijn gehouden. Vraag twee. Bij het gerechtshof in welke plaats wordt die rechtszaak nu overgedaan? Uh, Amsterdam. Dat is niet goed. Het is Den Haag begint volgend jaar, dat nieuwe proces. Vraag drie is een kop uit de krant, ik lees hem voor. En je krijgt ook nog drie mogelijke antwoorden te horen... en jou de taak om het een goede combinatie te maken. De kop luidt als volgt, wie wordt de nieuwe coach? Dus wie wordt de nieuwe coach? Gaat dit over één, de Duitse voetbalclub Schalke 04... die op zoek gaat naar de opvolger voor de ontslagen, Huub Stevens. Twee, Blanco, de vernieuwde Rabo-ploeg is op zoek naar een schone wielencoach. Of drie, Nick en Simon, die stoppen als de coach bij De Voice... en moeten worden opgevolgd. Dat is volgens mij antwoord 3. En dat is goed. Kop uit de metro. Uh, ja, er waren hype losgebarsten over de opvolging van Nick en Simon. Wie het zou moeten worden? Nou, ongeveer iedereen is intussen genoemd. Uh, dus we gaan het wel zien wie dat wordt. Vraag 4. Hoeveel seizoenen zat dat duo Nick en Simon in The Voice? Uh, dat zijn vier seizoenen. Het zijn er drie. Vanaf 2010 in de jury. Vraag 5. Een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Vorig jaar was het ook een hele eer... Maar toen zat iedereen ook een beetje van, nou ja, kwalificatiewedstrijden en uh, het gaat om volgend jaar. Ja, en afgelopen jaar hebben we het goed gedaan en dat bewijst het weer. Eh, uh, Ghanomi En dat is goed, ze gisteren uitgeroepen tot sportvrouw van het jaar, op het Sportgala bekendgemaakt. Epke werd, uh, Zonderland werd sportman van het jaar. Vraag 6, talent van het jaar was Laura Smulders, maar welke sport beoefent zij? Wielrennen. Wielrennen is uh, niet goed, want uh, het is wel een vorm van wielrennen... maar uh, het is een een fietscrossen. Mm. Ja. ja, helaas. Uh, dan gaan we naar de laatste vraag. Daar kun je nog vier punten mee verdienen. Die moeten er eigenlijk nog wel even bij. Uh, je krijgt aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. Dus we willen zometeen een naam horen. Mm -hmm. uh, uit het nieuwsaanbod. En de vraag is heel simpel. Wie wordt hier bedoeld? Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Ik ben getrouwd geweest met een stewardess... en met een minister van Buitenlandse Zaken. Drie, douchen is volgens mij de manier om aidsbesmetting te voorkomen. Twee, ik bracht mijn kinderjaren door in KwaZulu-Natal, in Zululand. Stop. Nelson Mandela? Je zit wel in de richting, maar oh, het is niet ja, Mandela. Ja, ja, inderdaad. Want de laatste aanwijzing was geweest... ik ben gisteren herkozen als partijleider hmm. van het Afrikaans Nationaal Congres, de ja. ANC... Uh, getrouwd geweest met de stewardess en uh, met de minister van Buitenlandse Zaken. Dat douche, dat is toch wel een rare uitspraak van hem. Want hij is ervan overtuigd dat je het, uh, het, het virus, zeg maar, het HIV-virus, van je af kan wassen. En hij vond daarom uh, allerlei voorboedsmiddelen niet nodig. Jacob Soema, inderdaad, je komt daarmee op drie. Dat betekent dat er zometeen 26 nodig zijn om uh, gelijk te komen. Dat wordt een hele klus. Dat wordt een hele klus.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 Vandaag luidt de stelling. De oproep tot het filmen van geweld tegen hulpverleners is een goed idee. Ik had hem net al even weggegeven toen we er in het forum over hadden. Dus u weet intussen waar het over gaat. Burgers moeten het geweld tegen hulpverleners tijdens de jaarwisseling filmen. Dat is een oproep van de voorzitter van de Stichting Hulp voor Hulpverleners, Rick Franks. En we zijn benieuwd of u het daarmee eens bent of mee oneens. De oproep tot het filmen van geweld tegen hulpverleners is een goed idee. Eens of oneens, SMS naar 7070, kost 50 cent, u mag gratis bellen 0800-1101. U kunt naar de website www.stand.nl of twitteren eens of oneens. Doe het dan met hekje standpunt. Terug bij Rick van Ruitenbeek, 23 jaar uit Amersfoort. Zat al een beetje te zucht over zijn eigen prestatie. Want uh, drie, uh, dat betekent dat er 26 nodig zijn voor een gelijkspel. Dat gaan we niet eens redden in de tijd. Mm -hmm. kan ik je nu vast zeggen op basis van de ervaring. Uh, maar we gaan toch kijken hoe ver uh, je komt, Rick. Dus uh, 90 seconden de tijd te vragen, moet je uit laten stellen. En dan mm -hmm. het antwoord of pas, daar komen zij. De Nationale Nieuwsbeest. Wie heeft gisteravond het Glazen Huis op slot gedaan? Carries van Houten. Goed, welk woord is gekozen tot het Vlaamse woord van het jaar 2012? Uh, Fritsjnees. Goed, van welke amateurvoetbalclub won PSV gisteren de strijd om de KNVB-beker? De Boys. Goed, welke raad zegt dat er steeds meer mensen naar de rechter stappen om van hun schulden af te komen? Pas. Raad voor de Rechtsbijstand. Hoeveel actieve gebruikers heeft Twitter nu naar eigen zeggen? 200 miljoen. Dat is goed. Welke in Italië voetballende Nederlander is door zijn club op vakantie gestuurd? Wesley Snyder. Goed. Welke kredietbeoordelaar heeft de status van Griekenland fors opgewaardeerd? Uh, SP. Goed. Wat is het bedrag van de eenmalige subsidie waardoor het Metropolocast tot 2017 kan blijven bestaan? 7 miljoen. Dat is niet goed. 16 miljoen. In welk. Nou, klopt dat wel? Ik dacht ook 7 miljoen eerlijk gezegd. Ja, ik dacht ook 7 miljoen. In welk land heeft Direct een platencontract getekend? Duitsland. Dat is goed. Welk nieuw museum heeft gisteren de 250000 ste betalende bezoeker verwelkomd? Pas. Is dat een Antwerpse diamantgroep eist 176 miljoen euro van welke bank vanwege fraude? ABN AMRO. Dat is goed. Na wie wordt een deel van de Zuidpool vernoemd vanwege dienst jubileum? Uh, Queen Elizabeth. Dat is goed. De medewerkers van het ziekenhuis in welke plaats krijgen deze maand maar de helft van hun salaris uitbetaald? Uh, het ziekenhuis Langeland het meer. Dat is goed. De politie heeft in Ede zo'n 6000 kilo aan wat voor illegaal producten in beslag genomen? Vuurwerk. Goed. Minister Ascher wil dat wat voor internaten worden aangepakt? Moskee-internaten, de voetbalbond in Italië... heeft welke club bestraft met twee punten aftrek vanwege matchfixing? Napoli. Goed, de oud-directeur van welk stadion... is in hoger beroep veroordeeld tot tien jaar cel vanwege een moord? Gelgedoon. Goed, hoe heet de minister die gisteren zei dat er een protocol moet komen... voor zo aangespoelde zeezoogdieren? Eh, uh, kamp. Ja. Dat is goed, die tellen we nog even bij. Uh, want de vraag was in de knal gezet. Nou, je hebt in die tweede deel van de quiz laten zien dat je er echt wel wat van af weet. 15 goed, uh, maal die drie is... Uh, oh ja, die zeven miljoen is ook nog goed gerekend. Dat had je inderdaad ja. goed. Ik dacht ook zeven miljoen. Ja. Dus het antwoord hier op mijn blaadje was fout. Daar gaan we straks iemand voor op de billen petsen. Ja. Um, maar daar kom jij op uh, 45 uit in totaal. En dat is nog lang niet de hoogste score tot nu toe. Helaas. Het is, uh, het is niet anders. Uh, maar goed, je bent maar tweedejaars, zou je kunnen zeggen. <laughs> nee. We zien je vast wel terug in het vak. Je krijgt uh, meenames voor de kaarten voor beeld en geluid... de lunchradio, de mok en de lunchbox. Hartstikke leuk. En uh, succes met je studie. Dank je wel. Leuk dat je er was. Okay. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Het radio in jaaroverzicht. Dat verklaar en belooft. Dat verklaar en belooft. Dat verklaar en belooft. Het moet het moet. Dan wordt het een toneelstukje. Landgenoten. Mogelijk komt er amnestie voor verdachten van de decembermoorden in Suriname.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 Dit is Radio 1.